Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De gemeente Haren is de beste gemeente om te wonen. Dat concludeert Elsevier in het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van gemeenten. Het is de eerste keer dat Haren op nummer 1 staat. Jarenlang werden gemeenten in het Gooi aangemerkt als beste woonomgeving. Het is volgens Elsevier prettig wonen in Haren vanwege de mooie huizen en de natuur. Ook is er weinig overlast en zijn alle voorzieningen in de buurt. De slechtste gemeente ligt ook in Groningen. Bellingwedde is de minst aantrekkelijke woonplaats van het land, zegt vier. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben medewerkers van het stadsvervoer het wet neergelegd. Tot drie uur vanmiddag rijden er geen trams, bussen en metro's. Het is een nieuw protest tegen de aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding van het stadsvervoer. OV-bedrijven hebben geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden, maar dat is niet gelukt. Parlementsleden in Amerikaanse staat Californië zijn het eens geworden over de begroting. Ze moesten een tekort van bijna 7 miljard euro wegwerken voordat het nieuwe boekjaar vrijdag begint. Dat doen de parlementsleden onder meer door het schooljaar met anderhalve week in te korten. Ook komen er speciale belastingen op huizen in brandgevaarlijke buitengebieden. De meeste inwoners van Californië krijgen volgens de nieuwe plannen wel belastingverlaging. Californië had begin dit jaar nog een begrotingstekort van ruim 17 miljard. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 16 doden gevallen... bij de aanval van Taliban-strijders op een hotel. Gewapende mannen, sommigen met explosieven... drongen het Intercontinental Hotel binnen... en er ontstond een vuurgevecht dat uren duurde. NAVO-helikopters beschoten aanvallers die op het dak zaten. Het weer, het is bewolkt... en vooral in de oostelijke helft van het land nog buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de wadden... tot 21 in het binnenland... Morgen zon, stapelwolken en zo'n 20 graden. Dit was het Osh. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A2 richting Amsterdam... bij het oude Kerk aan de Amstel, drie kilometer na een ongeluk. A2 Utrecht naar Den Bos is nog steeds afgesloten... tussen knooppunt Deel en de, de Afracht Waardenburg. A4 richting Amsterdam bij dorp vier kilometer. En bij sloten ook vier door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht... Richting Den Haag staat bij Klopend Hoek 5 kilometer door een spoedreparatie. Daar zijn nog twee rijstoken afgesloten. A8 naar Amsterdam, 3 kilometer voor Klopend Koenplein. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Klopend, Deil en Gorkem, 13 kilometer. Op de A20 naar Hoek van Holland, 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht, 9 kilometer tussen Hank en De Brug bij Gorkem. En vanuit Utrecht naar Breda, daar staat tussen Nieuwegein en Lex van de file van 3 kilometer.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 Besides, it somewhere I've never been. Thank you go the job Van Zandvoort ook op internet. ww. Zandvoort.nl. Door de stad wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust weet ik een goed adres. Familie en vrienden liefde en aardig vuur. Kribels in buik heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, Ze strand of de kroeg. dromend in de duinen, feest. Je lacht als dit de start. De golven van de zee wat is jouw kracht enorm. Het volle vloed, je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik niet met volle teugen. Zeeuwse strand toch? zullen we gaan zitten direct naar het je? Uh, ik blijf even gewoon hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je dat... Hey everyone! Oh. FM. Zie antwoord. 106.9 FM.